Ja, blootzin. Tien jaar na jouw debuutalbum heb je nu Up uit, of moet ik zeggen underscore Up underscore, het derde deel van jouw trilogie Jupiter. Ja, tien jaar geleden man. Ik word een oude lul. Het lijkt soms net alsof ik, alsof ik net begonnen ben. Maar het is inderdaad tien jaar geleden en het zevende album en je mag gewoon Up zeggen. Dat wordt gezien als het middelstuk van het triptiek blijkbaar en de andere twee delen zouden de linker en de rechterkant van het schilderij zijn als je het zo kan vergelijken. Is dat zo? Ja, zo zie ik dat wel. Ja. kijk, Toen ik begon met dit project, het Jupiter project, 2016 begonnen we daarmee. Deel 1 is toen uitgebracht. En het idee was, ik ga in een hele korte tijd drie albums maken. Die ga ik schrijven terwijl ik tour, terwijl ik promo doe. Zo is dat gegaan. Dus ik heb uh, in een hele korte tijd songs geschreven. Ondertussen, dat ging soms echt van kleedkamer naar studio, naar concertzaal... en weer terug de studio in. En, dan, uh, en dat gewoon een aantal maanden door. En na Jupiter 2, die in, in uh, maart 2017, dacht ik, uitkwam... Daarna heb ik wel iets meer tijd genomen voor de songs voor Up. Maar, maar het is wel nog steeds een hele korte tijd ontstaan. Het, eigenlijk was het idee om Up al in oktober uit te brengen... maar is nu dan in, dat is nu in april gebeurd. Ja. Is dat de verklaring waarom dat het iets dansbaarder, ritmischer is? Nou, kijk, ik merkte wel na Promises of No Man's Land... Uh, dat ik zelf gewoon iets meer tijd nodig had. Ik had het gevoel dat het... Kijk, je kunt zich maar steeds op het palet dat je hebt wat kleuren, andere kleuren aanbrengen. Maar je kunt ook eens een keer het palet weggooien en een nieuw palet pakken. En opnieuw gaan mengen. En ik had het idee dat ik met Promises en ook met Heavy Flowers... en zeker die, die volgorde, dat, dat ik uh, wat ik wilde zeggen wel gezegd had op een paar manieren. Dus ik ben ook wel op zoek gegaan naar andere manieren... Ik heb een hattie, hattie project gedaan. Met, dat is een, een, een dance, op een elektronische act met David Douglas. En ik denk dat Jupiter 1 misschien eerder daar een uit voor, uh, van is... dan dat dat per se nou dansbaarder is geworden om, omdat het zo snel gemaakt is. Heavy Flowers, je hebt het net aangeraakt. Is jouw doorbraak geworden? Is het dan na zo'n album gereleased hebben... extra druk dat op jouw schouders komt om te bevestigen? Nee, ik heb dat niet zo ervaren. Ik, ik heb heel erg genoten van het... Kijk, Heavy Flowers is een soort diesel geweest... die langzaam ontdekte heel veel mensen die plaat... en dat ging maar door en door. En in het tweede jaar na de plaat... speelden we nog steeds heel veel, een, heel veel uitverkochte zalen... en door heel Europa op de festivals. En ik had alleen maar meer zin om nog meer muziek te maken. Dus in die periode heb ik ook, zeker dat tweede jaar, 2013 ben ik gaan werken aan Promises of No Man's Land. En ik had toen de kans om nog door verder te toeren in Amerika... aan de East Coast. En dat heb ik toen niet gedaan... omdat ik heel graag iets nieuws wilde maken. Dat was het vooral, de drive om weer iets nieuws te maken. En uh, Promises is daaruit voortgekomen. Dus het was, voelde niet als druk. Nee. Je zei het er net dat je ook beïnvloed bent door dance. Je hebt er net een intieme tour op zitten... En als ik me niet vergis ga je binnenkort met Amsterdam Sinfonietta een optreden geven. Ja, je gaat heel breed hè. Het gaat alle richtingen uit. Het... Ja, ik heb, ik heb in het afgelopen najaar inderdaad een, een theatertour gedaan. En dit voorjaar gewoon weer een ouderwetse clubtour. Nu de festivals afmaken en dan gaan we eerst weer de clubs in. En in januari met, een, met het Amsterdam Sinfonietta doe ik elf shows. Zie ik heel erg naar uit, ja, Ik merk dat uh, mijn liedjes die, die gedijen in verschillende omgevingen wel. En dat kan je, je kunt dat je kunt aftikken en als je zin hebt in een rockshow kan je dat ervan maken. Maar als je zin hebt om gewoon te zitten en te genieten van iets moois, kan dat denk ik ook. En ik hou ervan om, uh, om ook gewoon mijn horizon te blijven verbreden. Betekent dat ook anders gaan arrangeren voor een symfonisch orkest bijvoorbeeld? Ja, voor die, voor die uh, theatershows uh, moet echt alles opnieuw gearrangeerd worden. Dat komt ook, ik werk met 20 tot 30 klassieke muzikanten. En het fungeert wel als een bandje. Dus het Amsterdam Sinfoniette is niet het klassieke, klassieke orkest. Het, is, het zijn uh, mensen die heel erg houden van improviseren en, en, en geloven in breder dan klassiek, zeg maar. Maar ja, daar, daar moet je wel opnieuw alles voor arrangeren. Want kijk, ik gebruik wel strijkers ook op mijn platen. Maar niet, niet zoals ik dat met hen ga doen. Dus dat wordt wel een bijzondere. Het ja. lijkt mij een uh, bijzondere onderneming. ook uh, om, ja, je, je hebt eigenlijk al een nummer vastgelegd. In zekere zin. Die is op plaat verschenen. En dan met dat materiaal terug kan werken om, om dat ja, in een ander jasje te steken. Ja, maar ik denk, kijk, een liedje is voor mij... Ik, ik merk ook met mijn huidige shows en in de clubs... en najaar nou sta ik ook weer in Leuven... en dan, daar zul je oud en nieuw werk horen... maar misschien in een ander jasje dan, dan ze op plaats staan. En misschien puur omdat ik er die avond zin in heb... om het anders te doen. Maar de kern van een liedje, het skelet van een song... dat staat en hoe je dat aankleedt... Dat hangt heel erg van de setting af. Van mijn persoonlijke mood af. En, en van het publiek af. Waar heb ik zin in? Als dus je kunt met een, met een goed liedje... Een goed liedje blijft leven of zo. En blijft zich ontwikkelen als een karakter eigenlijk. Zoals wij als mensen ook ontwikkelen. En dat, ik geloof dat een liedje ook zo, zo kan werken. Dus dan voelt het voor mij wel natuurlijk... om een song af en toe echt eventjes in een ander licht te zetten. Je bent eigenlijk in de sector rolt als backing vocal, als, als achtergrondzanger. Vaak zie je dat, dat soms uh, backing vocals betere zangers zijn of zangeressen dan de frontman in kwestie. Maar toch slagen die er niet in om de stap te zetten, om, om zelf de lead te gaan nemen. Bij jou is dat wel gelukt. Hoe verklaar je dat het bij zoveel mensen niet lukt, wat jou wel lukt? Ja, dat is wel, dat is wel, dat is wel, dat is wel ingewikkeld, ja. Ik... ik um Daarbij was ik ook nog sessie muzikant. En vooral dan als bassist. Dus die combinatie van achtergrondzanger en, en bassist. En ik had wel altijd... Misschien was ik gewoon altijd wel eigenwijs genoeg. En ook... Ik barstte altijd van de ideeën. En die kon ik daar niet altijd kwijt. Omdat je in dienst van een groter geheel werkt. en Daar heb ik nooit moeite mee gehad. Is ook fijn om te doen. Maar ik merkte wel dat ik... Um, dat jasje ging een beetje knellen... Ik wil heel graag hard werken, maar het liefst in dienst van iets waar ik zelf ook echt in geloofde. En dan kun je dus geluk hebben dat je met iemand werkt die iets maakt waar je ook jouw ei in kwijt kan. Maar dat vond ik eigenlijk nauwelijks. En ik heb wel een allerlei bandjes geprobeerd en ook gezeten. En dan steeds dacht ik weer aan het eind van een jaar of zo van een, van een reeks concerten of een album... Ja, dit is toch niet wat ik wil maken. Dus als je het dan zelf wil doen... en het zelf dan beter schijnt te weten... Uh, ja, ga het dan gaan zelf doen. Dus dat ben ik gaan doen. Ik, een soort innerlijke drang. Ik kan het niet anders verklaren. Je hebt ook David Bowie gecoverd in je carrière. Wat betekent die man voor jou? Ja, David, ja. David Bowie is... Zijn oeuvre is zo groot en zo rijk en, en gelaagd. Uit al zijn periodes kun je zoveel, zoveel van leren. Maar ook kan ik heel erg door geïnspireerd raken. En wat ik, wat ik knap vind. En het zit hem toch weer in de liedjes. Kijk, er zitten heel veel om de tien jaar werden de, de jasjes anders... werden de kleuren misschien anders... de arrangementen misschien anders... maar het bleef wel in de kern David Bowie... en zijn songs stonden gewoon als ijzersterke songs... Met, met heel veel diepte... die aan de ene kant kon een song heel sexy zijn... en tegelijkertijd kon dat over, over, over de, het, het wezenlijke van het leven gaan... en dat vind ik heel knap als een, als een artiest dat kan, zeg maar. Hij had ook een zekere theatraliteit in zich, hè? Ja, wat bedoel je daar precies mee? En hoe zie je dat precies? Hij is denk ik ook begonnen in muziektheater als ik me niet vergis. En zijn carrière is eigenlijk geëindigd op de scène door Ivo van Hoven in de musical. Ja, ja. ja, het is wel bijzonder. Maar hij liet zich ook altijd wel inspireren. En hij heeft natuurlijk ook altijd gezorgd dat hij de goede mensen om zich heen had. Wat dat betreft en ook de manier waarop hij werkte. Ik herken me daar zelf niet altijd in. Maar ik vind het wel knap dat hij altijd de goede mensen om zich heen vond. Die ook hem konden verder brengen in, in wat hij zocht, zeg maar. En ik ben fan geworden in de tijd van Let's Dance. Wat destijds op Bowie liefhebbers niet heel erg... ...warm werd verwelkomd. Ik ben daar natuurlijk mee opgegroeid. Dus voor mij was dat de eerste kennismaking. Daarna ben ik, zeg maar, in het verleden gedoken... ...en heb ik de rest van zijn oeuvre ontdekt. En ben ik hem blijven volgen. Ook, ook wel eens uit het oog verloren, weet je En dat vind ik ook mooi, dat een artiest aan een oeuvre werkt en dat je soms als, als liefhebber of als fan misschien even uh, vervreemd raakt van de kunst of van de artiest en, en er op een gegeven moment weer bij komt en, uh, maar overal je, je hoort dat, dat is een soort universum waar je graag in wil zijn of zo. Dat, dat, en dat wil ik graag met, met David Bowie, ik voel me daar heel erg in thuis Um, je wordt vaak vergeleken met Arcade Fire, School is Cool, de Belgische band, en of Monsters and Men. Vergelijkingen die opgaan volgens jou? Nou kijk, ik heb wel eens vaker gezegd, van de, de, de vergelijking met Arcade Fire, ook, zeker in de Belgische pers, maar in Duitsland ook, werd ik soms wel eens... Uh, dat, dat, op een gegeven moment dacht ik van ja, is het wel zo eerlijk? Kijk, ik weet waar we allebei vandaan komen. En ik heb de jongens ook wel eens gesproken, toen we op Southside speelden, op, een paar jaar terug. En het er zijn heel veel overeenkomsten. En, en dat zit er misschien vooral in... niet alleen onze inspiratiebronnen. Want die zijn veelal hetzelfde. Maar ook de manier van... bijna... idioot, religieus... uit je dak gaan. En vanuit je tenen het jubilanten zeg maar, ervan. Uh, wat ik heel erg heb. Bij mij is het altijd standje 2 of standje 10. Zeg maar. En dat... In die zin voel ik me wel uh, verwant met wat zij doen. Maar ik vind de vergelijking niet altijd opgaan. Het is uh, soms te makkelijk. Ja. Je staat hier op het Siget Festival. Traditioneel zijn hier zeer veel Nederlanders aanwezig. Wat verwacht je zelf? Dat, dat je een publiek gaat aanspreken vol Nederlanders? Of hoop je toch stiekem op een internationaal publiek? Nou, nee, ik weet hoe Siget in elkaar steekt. En Vier jaar geleden heb ik hier ook gestaan... En dan sta je voor Vlamingen, voor Nederlanders, voor Duitsers en een paar Engelsen. En nog een handje voor mensen uit Istanbul. En ik weet waar mijn fans zitten en die zitten allemaal daar. En, uh, en die komen vanavond gezellig allemaal naar mijn show. Dus dat verwacht ik, ja. En het wordt een mooi feest. Het is de laatste avond. Iedereen is al, uh, vooral de mensen die al lange tijd hier zijn, die, die, die, die, die kunnen zo tussenuit pikken. Maar het wordt een mooi feest, denk ik, ja. Het is een van de grootste Europese festivals met, met toch ook een eigen smoel en een baseline voor uh, mensenrechten, uh, voor uh, vrede, voor een groene planeet. Voel jij dat ook dat dat anders is dan pakweg op Lowland staan of uh, Pukkelpop of pink Pinkpop? Ja, ik, ik denk dat je nu net de verkeerde festivals noemt. Want ik vind juist dat Pinkpop en Lowlands en Pukkelpop... misschien iets mindere mate... maar zeker Pinkpop en Lowlands ook altijd bezig zijn. En zeker Lowlands heeft een enorm zijprogramma... met van alles en nog wat. Zeker vaak heel goed bedoeld op het gebied van de toekomst... en milieu en mensenrechten. En dat Seaget, die benoemt dat nog soms iets meer... en benadrukt dat meer. Ik hoop alleen altijd dat dat niet te veel alleen een pauze is... Maar dat het ook als deze week voorbij is, dat mensen dat ook meedragen. Want anders is het een soort holle, holle hol festivalgevoel. Daar ben ik soms een beetje bang voor. Maar het feit, het feit dat ze het doen, daar sta ik helemaal achter. Ik bedoel, uh, we hebben het nou eenmaal hier met z'n allen op de rooien op deze aardbol. En uh, we hebben het ook al genoeg verpest, zeg maar, om... Uh, uh, ja, de, de tijd van, uh, van twijfel en aarzeling die moet nu wel eens voorbij zijn. Dus we moeten ook echt serieus bezig gaan met, uh, uh, met elkaar en met, met de natuur die we hebben. Ja. Dankjewel Bloodsen. Graag gedaan.